Een wandelaar vond daar een vuilniszak waarin een foetus van acht maanden zat. Volgens de politie is de baby doodgeboren of kort na de geboorte overleden. Een doodsoorzaak is niet vastgesteld. De politie gaat uit van een misdrijf. Hoe lang de zak in de uitenwaarde van de Rijn heeft gelegen, is niet duidelijk. Het verkeer moet komend weekend rekening houden met veel vertragingen door wegwerkzaamheden. De A20 gaat vanavond dicht tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Ketelplein in de richting van Gouda en Hoek van Holland. En de A2 wordt afgesloten tussen Everdingen en Deil in zuidelijke richting. De vele werkzaamheden zijn het gevolg van de spoedaanpak van minister Eurlings. Daardoor zijn bouwers op tal van plekken bezig om wegen te verbeteren of te verbreden. Omdat de omleidingswegen van de twee projecten elkaar deels overlappen... denkt Rijkswaterstaat dat komend weekend het drukste weekend van het jaar wordt. Het werk aan de A2 en de A20 duurt tot maandagmorgen vroeg. Topcrimineel Dino Sorel wordt betrokken bij het proces rond de liquidatie van de Amsterdamse drugshandelaren Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Sorel werd vorige maand gearresteerd vanwege een drugszaak nadat hij enkele jaren voortvluchtig was geweest. Dinsdag is hij in zijn cel aangehouden voor de liquidatiezaak. Spanje gaat om de financiën op orde te brengen, nog meer bezuinigen dan gepland. De socialistische regering van premier Zapatero gaat de uitgaven volgend jaar met 7,9 procent terugdringen. De uitkeringen worden bevroren en de hogere inkomens gaan meer belasting betalen. Het Spaanse parlement zal de begrotingsplannen waarschijnlijk goedkeuren. De Baskische nationalisten steunen de begroting in ruil voor extra bevoegdheden voor de Basken op handelsgebied. Het weer van het westen uit regen, vannacht droger. In het binnenland koelt het af naar 7 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral in de kustprovincies buien. En het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, beleefd, jij het. beleefd het. CFM in 2010 al 20 jaar live. live. -M -M. Met, met nu. Zie het. We are coming to you. in stereo. We want you to feel this. To feel this. Five, four, three, Stond met keihard, door je speakers. speaker. Mijn naam is JJK. Ik trap lekker af met deze hele vette plaat in Naya Day versus Jago Ray en Nick Horline. Till the morning comes in the cortes man waves. En als je denkt, hey, vorige week raadde je hem ook. Inderdaad, dat klopt. En hou deze plaat in de gaten, want hij gaat groot worden. En als ik zeg groot, hou je dan maar vast. Hey, een leuke nieuwe, zie je het? Leuk dat je weer bent ingeschakeld. En wat hebben wij vanavond voor je? Behalve ontzettende vette muziek. Onze enige echte DJ Dion City. Hij gaat straks een uur lang solo draaien. En wie weet, heeft zijn nog leuke producties meegenomen. Wat hebben we nog meer vanavond in de show? Nou, we dachten hier van gewoon hete nieuwtjes. En hete nieuwtjes. Waar moeten we dan aan denken? Nou, Amsterdam Dance Event. Het komt er weer aan. En ja, dat betekent. De allerbeste DJ's over de hele wereld. Allemaal naar Amsterdam. Dus wij houden jullie op de hoogte. Wat hebben we nog meer vanavond in de show? Natuurlijk tweet it or read it. Alle hete tweets. Ze komen voorbij. Rond 10 voor 10. De See It Party Guide. Met onze enige echte DJ Dion Sydney. En ja, ik zei het al. Heel veel vette muziek. Zoals deze van Per QX. Featuring Max C, Ever before. Nieuwe release binnenkort op Stelt Record. Zorg dat je me in huis haalt. Dit is zie je, tot aan 12 uur op jouw CFM Zandvoort 106.9. Dat is waar we te beluisteren zijn. 104.5. En als je ergens anders ter wereld zit, natuurlijk via onze livestream ww.cvmzandvoort.nl Natuurlijk een van de grote DJ's. Die gaat natuurlijk ook komen. Vrijdag 22 oktober zal niemand minder dan Paul van Dijk zijn opwachting maken in de Escape Venue in Amsterdam. Al jarenlang staat deze immens populaire DJ met een eigen avond op het Amsterdamse dance event. Jaar in, jaar uit is het ook een uitverkochte boel. Gek huis en ook dit jaar beloofd weer een spektakel te worden. Paul van Dijk heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Maar verdient er wel een. Uh, de... IDMA Awards in Miami tijdens de Winter Music Conference werd tweemaal verkozen tot beste DJ van de wereld door het Engelse DJ Mac. Tweemaal tot populairste DJ in Amerika door BPM Magazine. En hij nam drie awards mee bij de Dance Star Awards in 2004 en werd in 2005 ook nog genomineerd voor een heuze Grammy Award. Het is duidelijk dat we te maken hebben met één van de grote der aarde zoals ik al zei. Paul van Dijk mag dan ook niet ontbreken tijdens alweer de 15e editie van het Amsterdam Dance Event. Het werelds grootste clubfestival voor elektronische muziek. Waar meer dan 700 topartiesten van over de hele wereld de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziek ten horen brengen. Paul van Dijk zal op vrijdagavond te zien zijn in de SK Venue. Een club waar hij zich na al die jaren helemaal thuis voelt. Paul van Dijk zal deze avond worden bijgestaan door Giuseppe Ottavani en Vilo Perri. De Italiaanse Giuseppe was in het verleden één deel van het duo uh, Nu Energy... en is momenteel bezig met een imposante solo-carrière. en Perri zijn twee Duitse producers die doorbraken nadat Paul van Dijk in 2005... klozen nou op zijn mixcompilatie, The Politics of Dancing 2, opnam. En hij de heren daarna met hun single Ordinary Moment een contract bij Vendit aanbood... Twee logische aanvullingen voor deze speciale avond dus. Kaartjes, ja. Ze zijn te koop via Paylogic en Ticketscript. Maar wees er snel bij, want dit evenement is elk jaar weer ontzettend snel uitverkocht. Ja, ik zeg het maar nog maar één keer. Zorg dat je erbij bent, want dit is gewoon een avond. Ja, die, die, die kom je maar één keer in het jaar tegen. Wat zeg ik? Het is een ervaring om nooit te beleven, want het kaartje, wat zullen ze kosten, 15 euro? Nou, dan heb jij een hele mooie avond. Wat ook mooi is, is natuurlijk onze lekkere muziek. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Een hele grote trek die binnenkort de zalen nog helemaal onveilig gaat maken. Disco of Doom, Sexface. Zo meer hete nieuwtjes. En onze enige echte DJ Dion Sidney. Nu eerst Sexface. die heel erg hoog bij de grote DJ's op hun verlanglijstje staan. En natuurlijk hebben wij hem hier bij See It voor jullie te pakken gekregen. Hé, heet dit nieuwtje Sensation. En ja, dan niet gewoon in juli of augustus, wanneer het hier normaal in Amsterdam is, maar Sensation tijdens Oud en Nieuw. Sensation tijdens Oud en Nieuw Celebrate Live Show vlakbij de grens in Düsseldorf op 31-12-2010. 2009 al ruim 5000 Nederlanders bij Sensation Germany. Sensation is misschien wel het meest populaire feest van heel Nederland. Elk jaar zijn de 40.000 tickets voor de show in de Amsterdam Arena binnen een uur uitverkocht. In de afgelopen jaren werden veel mensen teleurgesteld omdat het evenement zo snel uitverkocht was. Dit is echter geen reden om de witte party outfit in de prullenbak te gooien... De evenementenorganisator van ID&T zette dit jaar weer een tweede Sensation uh, Show neer. vlak bij de grens in Düsseldorf en op een heel bijzondere datum, namelijk Oudejaarsdag. Wat heel veel mensen niet weten, de Duitse metropolis Düsseldorf is maar een half uur rijden van Limburg of Noord-Brabant. En zelfs vanuit de Randstad is Düsseldorf binnen twee uur te bereiken. In 2009 hebben ruim 5000 Nederlanders hun feest in Duitsland bezocht. Naast de trein en de auto gebruiken veel partyfreaks een speciale aanbieding... ...genaamd Travel Packages. Deze zijn een combinatie van reis en hotel en te boeken op www.sensation.com. In Duitsland is Sensation inmiddels het hoogtepunt van het feestjaar. ID&T-oprichter Duncan Stutterheim zegt... ...wij zijn bl heel blij dat onze oostenburen Sensation zo leuk vinden. De stemming in de Düsseldorf Arena is fantastisch en heel bijzonder... ID&T heeft Düsseldorf om twee redenen uitgekozen. Düsseldorf is heel goed te bereiken voor onze internationale bezoekers. Namelijk bijna 50% van de Sensation Germany bezoekers zijn afkomstig uit het buitenland. En wij wilden alle Nederlanders die geen ticket voor de Amsterdam show hebben kunnen bemachtigen... een tweede kans geven, vertelt Stutterheim. De Celebrate Live show in Düsseldorf is precies dezelfde show als in de Amsterdam Arena. En vanwege oud en nieuw een speciaal vuurwerk om 12 uur... Uh, heeft de show in de Esprit Arena te Düsseldorf een extra bijzonder hoogtepunt? Voor indrukken, check de trailer Sensation Germany. Nou ja, wil je nog even weten wat de tickets kosten? De prijs van een regular ticket is 77,25 euro, inclusief vies. Een deluxe ticket is 181 euro, inclusief vies. En je hebt uh, dan ook nog een, een glaasje, of wat zeg ik, een flesje Piper Heidsie-Champagne per ticket. Tickets, info en travel packages kun je natuurlijk terugvinden op www.sensation.com. En ja, als je eventjes een kleine sfeerimpressie... Nou, kijk even gewoon onder de naam Sensation en geloof me. Wij zijn er samen heen geweest, DJ Dion Sydney en ik. En volgend jaar zorg ik dat ik hier weer ben. Een plaat die je vorige week in mijn set hoorde. Mag deze week niet ontbreken, het eerste uur. In de 2010 versie. Je hoort hem hier op Zandvoorts grootste dansvoer. ...vanavond in de show. En wat dacht je van deze? Trends Energy 2010 is geweest. En dat was een groot, uh, ja, groot succes. Dus tijd voor Trends Energy 2011. Of heet het geen Trends Energy meer? Nieuwe tijdgeest, nieuwe generatie, nieuwe artiesten. Er het een frisse wind door de elektronische muzieklandschap. Trends zoals we de muziekzaal het afgelopen decennium hebben zien groeien... ...is inmiddels vertakt in allerlei stijlen... Nieuwe artiesten spreken een gloednieuwe generatie aan, en de grondleggers hebben inmiddels ook nieuw muzikaal terrein veroverd. Na 10 toonaangevende jaar begint voor Trends Energy het nieuwe tijdperk: Energy. Om ruimte te bieden aan verbreding en vernieuwing is een simpele naamsverandering onvermijdelijk. Onder de nieuwe noemer wordt de koers ingezet voor de volgende 10 jaar. Samen met de toonaangevende artiesten van nu maakt Energy de weg vrij voor het geluid van morgen. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 19 februari in de Utrechtse Jaarbeurs. En deze avond wordt in meerdere opzichten een buitengewoon experiment. Met behulp van vooruitstrevende interactieve mogelijkheden... wordt de belevenis naar een hoger plan getild. Voor, tijdens en na het evenement wordt kennis gemaakt met het Connect-Execute-Play-principe. Een revolutionaire manier van feesten... Log snel in op energythenetwork.com. Niet alleen om meer te weten te komen over de muziek, de artiesten en de show... maar ook om de interactie aan te gaan. Samen vormen we de geest van de Energy. We are the network. Radio 538, het welbekende grote radiostation... is de media-partner van Energy. De kaartverkoop start zaterdag 9 oktober via www.energynetwork.com... Energy, we are the network. Zaterdag 19 februari 2011 in de jaarvers in Utrecht. Helaas is er nog geen line-up bekend. Of ja, wat de kaartjes gaan kosten, dat is toch ook niet heel onbelangrijk. Maar ik neem aan dat zo gauw het bekend wordt, zie je het erbij is om jou helemaal op de hoogte te houden van wat er gaat gebeuren. DJ Dion zit niet, hij is in de house. En ja, hij heeft een hele stapel flyers weer onder zijn armen. Dus wat het dit weekend gaat worden voor feestjes. Je gaat het rond de klok van 10 voor tien horen. Natuurlijk hier op jouw SIEVM Zandvoort. Gauw door met deze vette plaat. Chris Lake en Marco Lee's Cross the line. Je hoort hem hier op Zandvoorts grootste Dansvloer. Dit is Ziet. Zeker heel goed gaat doen in de clubs Wat zeg ik? Hij doet het ontzettend goed in de clubs En ja, onze enige echte DJ Dion zit hier in de house En hij komt weer met een nieuwe hoor Ex-Pornstar 10-year anniversary De line-up en early birds actie Nou ja Good morning, this is your wake-up call Ex-Pornstar viert 20 november aanstaande op groteske wijze Haar 10-jarig bestaan in de Hemkade in Zandam. En jij hebt nog geen kaartje gescoord. Dat gezegd hebbende en daarbij opgeteld het feit dat jij nog geen gebruik hebt gemaakt van de Early Bird actie... ...brengt ons in de opperste staat van verbazing. Je bent normaal altijd zo krenterig. Ben je soms ziek en moeten we de dokter voor je bellen? Zo niet. Maak dan snel gebruik van deze geurheid en verdien 7,50 euro. Want de actie loopt nog tot maar uh, 27 september. Verder willen we niet eens weten wat jij de afgelopen 10 jaar allemaal voor rottigheid hebt uitgevreten. Het is belangrijker wat je doet op 20 november. Want dat zal alles overtreffen waarvan je dacht dat het je leukste herinnering tot nu toe was. Verder zijn er nog 100 curl tickets. Twee dames mogen voor de prijs van 1 naar binnen. Maar dan moet je dus wel snel voor erbij zijn. Kaarten zijn online te koop bij www.expornstar.com of loop langs bij een van de vele Primera-speciaalzaken. Zorg dat je alles doet wat nodig is om dit evenement niet te missen, want dit, wordt pas, dit jaar wordt het pas overtroffen wanneer Expornstar 20 jaar bestaat. Don't miss it! Om je een indruk van dit overdadige feest te geven, presteren we alvast met gepaste trots die absurd lange line-up. Wie kun je er allemaal vinden? Eric e, Roog, Joost van Bella, Billy de Klits, Mr. Wicks, DJ Jean, Tony Chacha, Jasia, Lucien Ford, Quentin, De Flexicon, Claire en Sheila Hill, When Harry met Sally en Tessie Moore, Oslo Hilton, Sonny James en Ryan Marciano, Brian S., Victor Coral, Hensel en Discanova, of the Wall, Irwin, Randy G. Blomstar, Vip Throat, Brothers in the Boot. Meisjes zonder smaak, Robert de Hero, Billy Rock en The Gamblers live. En het wordt gehost bij MC Sherlock. Rustig maar, het busje komt zo. Heb je geen zin om weer die zaaie bob te moeten zijn? Pak dan vanaf het Centraal Station in Amsterdam de Exporne-bus... die je rechtstreeks naar de heemkade in Zandam brengt... en je laat er uiteraard weer geheel laveloos afsluiten op Centraal Station. Hoef je ook niet moeilijk te doen met parkeren... en hoef je ook niet te roepen dat Zandam zo ver weg is... Wil je meer weten? Check dan gewoon eventjes www.exporsar.com voor meer info. Denk je nou kaarten? Ik wil ze gelijk bestellen via Paylogic. Ga je even naar toe en dan komt alles in orde. Wat hebben we voor je klaarstaan? Ben DJ, TG Orchestra, The Mistress. Dat wordt de grootste dansvloer, juist event van voort. Dit is hier tot de 106.9, 104.5 of wereldwijd. Via de Livestream op www.cfmsanfoort.nl Tot meteen rond de klok van 10 voor 10. Die hele hete partyguide. Zorg dat je hem niet mist. Be cruel, but you will be fine. Get down, make love now. I wanna be a part of you. time There were no place, no place to hide Cause I've got the look to make you mine Since to be time. Door, zie je het, keihard door je speakers. En ja, hij is binnen en ik kijk naar de klok. Het is bijna tien voor tien. Maar Dennis, welkom dat je er bent. Ja, ik werd een beetje opgehouden. Je werd een uh, beetje opgehouden. Ja, je, jij zat nog even de hete tweets door te nemen en, nee. alle, en ik zag een stapel flyers onder je neus. Ja. Wat zullen we eerst doen? Even tweets en beats? Ja, eerst tweet and beats. tweets. Tweets en beats. Wat is er allemaal in de wereld, die uh, DJ gebeurt? Uh, en Twitter. Quintino. Twitter. Tonight, live at FunX, van 8 tot 10, Quintino. Dus mocht je het zat zijn van Siert, wat me heel onwaarschijnlijk lijkt, ga je naar FunX, uh, dan kan je naar Quintino luisteren. Nou, wil je nog 10 minuutjes San uh, naar Quintino? Ja, ja. San helaas. Sander van Doorn is net geland in Manchester. Hij gaat even een paar uurtjes rusten en dan gaat hij in zijn uh, residence club uh, Dusk draaien. Dus Met zijn programma Dusk Till Doorn. Oké, okay, nou ja, heel benieuwd. Want binnenkort komt ook geloof ik zijn nieuwe album uit. Oh. Dus. Zeker. Hij heeft een remix gemaakt hè, van uh, de nieuwe Swedish House Mafia-single. Heb jij hem al? Nee, ik heb alleen een preview gehoord. Maar het is Hoe nog Eerste niet... preview. Mm, op, tot nu toe heel matig. Heel matig. Ja. Nou ja, Sander, luister je. Moet nog even Incomple wat aangezegd hij, hij is ook incomplete en zo. Dus ja, dan, uh. Nou ja, oké. Okay. Pas als we het hele origineel te pakken hebben gaan we erover oordelen. Hoort u, hoort u het van ons? Daarom. Hey, Becky <laughs> Begovic! Hij heeft een filmpje op YouTube gedownload. Of uh, gedownload, hoor mij nou. Geüpload. Samen met René Ames heeft hij uh, verschillende malen back-to-back gedraaid op uh, diverse festivals. Wil je kijken hoe dat was in het festivalseizoen 2010? Daar kun, je, daar kun jij eventjes kijken. Hartwell, die is nu aan het rijden naar Mars en Famen in uh, België. Hij is aan het opwarmen voor de... Oh, hij is een uh, gast-DJ in de Kaleidoscope World Tour van Chesto in okay. België. Nou, daar pak ik gelijk een nieuwtje over, of een uh, tweet van Chesso binnen. Hij zit, of zijn bedslaaf vanavond, in een plaats uh, met maar 300 mensen. En hij zegt al, het is een beetje raar als we vanavond voor 8000 man moeten gaan draaien. Aha, hij zegt al, waar komen ze vandaan? Met, met recht, ja. Koen Groeneveld, hij is zeer productief. Wil je allemaal meemaken wat hij uh, onder andere heeft gemaakt? Ga dan even naar zijn Soundcloud-page. Uh, en dan kun je ook meestal zo'n maandmix uh, downloaden. Ja. Deadmau5, die uh, is, gaat zometeen draaien in, uh, in Sens, in Playa. Something bossa in Ibiza. Hij is in Ibiza, is hij aan het draaien en is hij een gratis feest aan het geven. Dus hij uh, roept al iedereen op, kom erbij, kom erbij. Ik zou zo het vliegtuig pakken met dit weer hier in Nederland. Ja, dan wil ik wel de, de dode muis uh, wel even zien. Dat dacht ik ook. Hey, nog eentje over de Real Incrosso. Uh, in oftewel, Sebastian Incrosso. Swedish hij zit in, Mafia. Hij zit in Dubai, in ook om precies te zijn. Dus wil je en hem opzoeken? Bart, Pak het vliegtuig. Bart Mimor, die is uh, van, vannacht in Vancouver samen met uh, de bingo players. Nou, helemaal gezellig. Nou ja, dit waren eigenlijk wel de highlights van de Twitter van deze week. Ja, een beetje de belangrijke. Een beetje de belangrijke. Dan gaan we gauw door met deze van Bob Sinclair. Featuring Ben Onono. Rainbow of Love. In de en Wild remix Jortem hier op jouw CVM Zandvoort. Zometeen. Alle hete feestjes op een rij. En DJ Dion Sidney. Hij presenteert ze helemaal voor jou. Zometeen na de klok van 10. Een uur lang non-stop in de mix.